Eerst een klomp met het NOS-journaal. De overheid houdt dankzij de economische groei... de komende jaren miljarden euro's over op de begroting. Dat kan volgens het Centraal Planbureau oplopen... tot een begrotingsoverschot van 11 miljard euro in 2021. Toch stijgt de koopkracht voor de gemiddelde Nederlander nauwelijks... omdat spullen in de winkel flink duurder worden. De cijfers kunnen nog veranderen als een nieuw kabinet maatregelen neemt... om de koopkracht te laten stijgen. Het CBS maakte vanochtend bekend dat Nederland vorig jaar... een begrotingsoverschot noteerde van bijna 3 miljard euro. Het eerste overschot sinds 2008. Steeds vaker zetten georganiseerde bendes een verkeersongeluk in scène... om zo verzekeringsgeld op te strijken. Volgens de verzekeraars is dat soort criminaliteit... het afgelopen jaar met ruim een derde toegenomen... De raders hebben verschillende manieren om ongevallen uit te lokken. Ze gaan voor iemand rijden en trappen dan plotseling op de rem... of ze lijken voorrang te geven op een rotonde, maar rijden dan toch snel door. Daarna dienen ze vaak een opgeschroefde claim in... van materiële schade of letselschade. De politie in Groot-Brittannië heeft opnieuw twee mensen opgepakt... in verband met de aanslag van woensdag. Volgens de chef van de antiterrorisme-dienst... zitten er nu in totaal negen mensen vast... Een vrouwelijke verdachte is op borgtocht vrijgelaten. De redactie van De Telegraaf wil dat John de Mol stopt... met zijn overnamestrijd om de Telegraaf-mediagroep. In een brief aan hem schrijven ze dat vooral de krant daar flink onder te lijden heeft... en dat dat moet stoppen. De strijd gaat tussen Talpa van John de Mol en het Belgische Mediahuis. TMG koos voor het lagere bot van Mediahuis. De Mol spande daarop een rechtszaak aan, maar die verloor hij. En toch blijft hij aandelen TMG op de beurs kopen... De Mol heeft nu ruim een kwart van de aandelen in handen en zou daarmee een overname door Mediahuis kunnen dwarsbomen. Het weer vandaag vrij zonnig. In het zuiden en westen kunnen vanmiddag wat stapelwolken voorkomen, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer 16 graden. In het weekend wat meer bewolking en iets frisser. Na het weekend is er weer meer zon. Dit was het. ZFM, Dennis Mooi van de ANWB.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 Kan we... Grote familie sportliefhebbers bij elkaar. En dit was de family of the year. En die... Ja, die moet ik niet door laten gaan natuurlijk. Maar die, die hebben ook iets met sport. Uh, en, en die hebben met name iets met mooie muziek. En uh, daar openden we twee uur mee van Watertoren Sport. We gaan snel weer naar onze presentatoren. En zo is het, Henny Jij geeft een uh, overzichtje van nieuws. Sportnieuws. Ja, ik had het net over Proxofim. Iedereen ja. vraagt mij aan mij, wat is Proxofim? Ja. Dat is een middel, dat hebben ze uitgevonden. En dat hebben ze bij muizen getest. En het blijkt dat die muizen, die heel oud zijn, opeens weer jong worden. Hmm. Dus ik heb natuurlijk... Dus is ook voor ik, je, Ik sta als eerste op het lijstje. Kan <laughs> ja, je mee... dat, dat dacht ik al. <laughs> Vertel. Hey, uh, Barneveld heeft uh, Gerwe verslagen ja, in is, de World uh, Darts League. Dat is geweldig. Maar we gaan ja. beginnen met voetbal. Oh. Want uh, zoals je weet, speelt Nederland zelf al mooi een belangrijke wedstrijd uh, in Sofia tegen Bulgarije... Ja. Maar zonder spits, Vincent Jansen is niet mee. Hij okay. is ziek, hij heeft ja. griep gekregen. Ja. Dus dat betekent uh, dat zeker, bijna zeker, Bas Dost in de spits tegen Bulgarije staat. Deze aanvallen maakte dit seizoen al 24 competitiegoals voor Sporting Lissabon. En uh, bondscoach Danny Blind roept geen vervanger op voor Jansen. Dus dat is toch wel, uh, ja, ik vind het een beetje jammer nieuws. Het nee. ja, je ja. uit, uh, altijd lastig. Altijd lastig. Altijd lastig altijd te altijd vinden. Lastig. <laughs> maar was ik Edwin <laughs> Evers, die grap. Ja, ja, ja. Jij had het over darten. Ja. Inderdaad, die van Gerbe, die had een hele ongeslagen Ongelooflijk, age. ja. En daar komt uh, meneer van Barneveld. En die voelt zich gelukkiger dan ooit na de winst ja. op uh, van Gerbe. Ja. Ik heb het niet gezien, nee, nee. want we hadden vergaderingen over uh, deze uitzendingen. Het was, uh, van Gerwe was er gewoon niet. Hij gooide geen trippels. en kan nou? Hij gooide geen dubbels. Hoe kan dat dan? Geen flauw idee. Normaal ja. doet hij dat zak, zak, zak achter elkaar, weet je wel. Ja. Heel weinig 80ers. Hij was er niet. Nou en, jongens, dat en, kan en Barney het die stond heel onbewogen te gooien. Echt heel geconcentreerd. Hij heeft ook oortjes in tegenwoordig. Hij hoort het lawaai in de zaal niet meer. En ja, de ene... Hij had een, een, een gemiddelde van 103 geloof ik. En een gerven een uh, stuk lager. Ja, en dan ga je de bietenbrug op. ja. Lewis Hamilton kende gisteren uh, een ijzersterke eerste dag van het nieuwe Formule 1 seizoen. De drievoudig wereldkampioen van Mercedes was veruit de snelste... in de eerste en de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië. Lewis is momenteel een klasse apart, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff... Naar de tweede vrije training in Melbourne. En dat zei hij tegen Sky Sports. Ja, en, en Max uh, verstappen. Want uh, daar uh, richten wij ons als Nederlanders natuurlijk op. Hè? Die werd in de eerste en tweede vrije training, vierde en zesde. Ja. En uh, uh, hij was niet heel blij. Hij was uh, uh, nog niet tevreden. Er moet nog heel veel werk verzet worden, zegt hij. Maar ik denk dat we over het merk, Max, ons geen zorgen meer hoeven te maken. Want uh, zijn. Uh, Manager Raymond Vermeulen zegt, hij heeft het in zich om over tien jaar een mondiale ster van de buitencategorie te zijn. Niveau Lionel Messi, Roger Federer, Cristiano Ronaldo. Daar pitchen we in ieder geval wel op. Ja. Nou, en dat gaat ook gebeuren ook hoor, denk ik. De Nederlandse coureur trouwens van Red Bull Racing, hè, dus Max, die uh, ging in de tweede training van de baan. En ja. hij uh, beschadigde zijn auto licht. Ik had een beetje onderstuur, raakte van het asfalt... en beschadigde de vloer van de auto. Al dus voor stappen tegenover de telegraaf. Ja. Toch wel nieuws, vind ik, hoor. Er is een groot golftoernooi bezig in Austin, Texas. Het uh, Matchplay Championship. En daarmee kun je, als je... Uh, bij de, de, of bij de Eerste vijftig eindigt... of daar op het toernooi bij de Eerste 50... kun je een plek verdienen bij de Masters in Augusta. De belangrijkste wedstrijd van het jaar vinden ze allemaal. De Amerikanen zeker natuurlijk. Maar Joost Luiten heeft twee keer gewonnen... Dus die ligt, of uh, verloren moet ik zeggen. En die ligt eruit en hij speelde zijn laatste wedstrijd... Uh, tegen de Zuid-Afrikaan Charles Swartzel. En hij zei daarover... Swartzel zal wel gedacht hebben dat het kerst was... Op bijna elke hol mocht hij een cadeautje uitpakken, vertelde Joost Luiten. Dus die doet niet mee aan de Masters. FC Twente neemt na dit seizoen afscheid van Sonny Stevens. De optie in het contract van de 24-jarige doelman wordt niet gelicht. Stevens kwam in 2013 over van de FC Volendam als beoogd eh, eerste keeper. Mede door blessures kon de in Hoorn geboren doelman nooit overtuigen in NCD. Zo raakte hij vlak naar zijn transfer naar Twente geblesseerd aan zijn schouder en scheurde hij in 2015 een kruisband. En het is ook uh, niet helemaal zeker wat er met de andere doelman van Twente gebeurt. Uh, Marsman uh, is ook een onduidelijke uh, toekomst toegewenst daardoor sommige mensen. En hoe is het uh, met onze Sanfordse keeper bij uh, Twente, uh, Drommel? Ja, die heeft zich in het begin een beetje vergalopeerd en die staat er eigenlijk nooit in. Ja, jammer. jammer hè? Ja, ja, ja was wel een hele goede keeper trouwens. Ja, hij George. begon heel enthousiast en goed. Ja. We gaan naar muziek luisteren. Ja. Door jou uitgekozen, George. Nou, uh, even... even uh, Hennie, uh, ik, ik ga iets draaien voor Ron. Oh ja. Want uh, onze Ron die heeft ook af en toe uh, best wel een hele... Uh, briljante ideeën het om muziek gaat. Hij heeft natuurlijk ook zijn hele leven al mee te maken. Hij heeft een aantal prominente artiesten overal ter wereld geïnterviewd. Ja, maar dat is niet en... zo belangrijk. Wat veel belangrijker is, dat hij op het moment een project heeft, ja. dat heel veel aandacht verdient. Ron, vertel daar eens iets over. Een stichting muziek is, bedoel oh, ja. je? Ja, het, zeker. Dat, dat, uh, dat vraagt heel veel aandacht. Uh, die aandacht begint langzamer zeker steeds meer te komen. We zijn nog een kleine stichting. Um, wat we doen is, uh, we bouwen uh, studio's in ziekenhuizen waar uh, kinderen die daar langdurig moeten verblijven uh, muziek mogen maken. Uh, we hebben een vriend van onze stichting, dat is professor Dr. Erik Scherder, de neuropsycholoog. En die. Die uh, heeft het altijd over hoe belangrijk het is wat muziek maken met je doet. Hè? Want dan gaan je twee hersenhelften gaan samenwerken met elkaar. En dat is heel bijzonder. Dat, uh, dat uh, wij zeggen ook, het is jammer genoeg nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar wij weten zeker dat muziek geneest. En uh, we horen van artsen terug in de ziekenhuizen waar wij al studio's hebben. Dat is onder andere in Tilburg en uh, in Hilversum dat zij kinderen aan hun bureau krijgen... die ze... vroeger moesten ze ze ophalen in de wachtruimte... en nu moeten ze ze altijd uit onze studio's zien te vissen. Zo leuk vinden ze het. En uh, ze krijgen hele andere kinderen aan het bureau ook... die uh, veel rustiger zijn en, en blijer en vrolijker. Het doet gewoon een hele hoop met die kinderen. En wat ons doel is, is om steeds meer studio's te bouwen in ziekenhuizen. Eigenlijk in elk ziekenhuis in Nederland zouden we er uiteraard één willen hebben... Um, aan Lak Ziekenhuis proberen we een Nederlandse artiest te koppelen. We hebben de Guus Meuwes Studio in Tilburg, de AliB Muziken Studio in Almere. En de um, René Vroger Studio in het Tergooi in Blarikum. Maar we zijn bezig, uh, uh, volgend jaar mogen we uh, gaan bouwen in het uh, Prinses Maxima Centrum voor Oncologie in Utrecht, dat wordt nu gebouwd. Daar zijn wij in de bouwtekeningen opgenomen. Daarvan wordt Armin van Buren de naamgever. En zo zijn we druk bezig om allerlei dingen uh, te ontwikkelen. Alleen, zoals je weet, het draait altijd om centjes. En ja. die hebben we niet, dus ja, daar gaan gast, we naar de op. De gast goed. van vandaag in de Wadertoren Sport, ja. George Spolman, de architect uit Zandvoort, ja. zit vol aandacht naar jou te luisteren. Zeker. En wellicht. Ik hoor al interessante namen. Kijk, wat je natuurlijk ook nodig hebt met zo'n project zijn ambassadeurs. Uiteraard. Want het is heel moeilijk om aandacht uh, te krijgen. Ja. Iedereen heeft zelf informatie. Ja. En als je zegt uh, Armin van Buren, dan zeg ik van nou, uh, die zal een mooi een startschot kunnen geven. Die, die... zou een mooi een startschot kunnen geven. Maar je, moet je, uh, je kunt je ook voorstellen dat ze zich uh, graag aan zo'n leuk project verbinden. Omdat mm -hmm. het muziek en kinderen gaat. Ja. En in Nederland. Hè? Dat zijn drie punten die ze enorm belangrijk vinden. Maar. Artiesten worden overvraagd door ja. goede doelen en ze verbinden zich aan ons. Maar je kunt je ook voorstellen dat zij daadwerkelijk iets doen... zodra hun studio er staat. Hè? Ja. Guus Meeuwers, zijn studio vieren we op 20 mei drie driejarig bestaan. Die komt dan ook, die komt heel af en toe ook stiekem naar zijn studio toe. En dan gaat hij met die kinderen daar muziek maken. Maar uh, wij, je zou graag willen dat ze je meenemen bij hun concerten... dat ze dat laten zien... En dat is dan net weer een stapje te ver, hè? daar zijn we nog te klein voor. Dat gaat komen hoor, ik weet het zeker. Uh, maar... dit, dit weekend hebben we Barbara Darend. Nou, dat ja. zal jullie als voetballiefhebbers natuurlijk wel aanspreken. Die komt dan uh, voor Duchenne om een startschot te zeker. geven. En elk jaar weten we toch wel uh, ja. iemand te strikken. Nou ja, goed, dat ik, is ik heb, uh, bij, ik, dat ik heb het zoontje we. van Barbara op het trainingsveld. Hè? Ja, ja. Trouwens, onze gast van vandaag, George Polman, ja. uh, daar moeten we ook onze hoed voor afnemen. Ja. 2002 is die begonnen met hardlopen. Hij deed de marathon van New York in 2003 en 2008. De marathon du Medoc in 2010 en 2012. Halve marathons, Haarlem, Amsterdam, Stockholm. En veertien keer de Dam tot Damloop. Onvoorstelbaar. En tien keer de Dam Ook nog. Tien ah. keer de zand, ja de Weet je hoe uh, ze die Marathon du <laughs> doc noemen? Dat is, uh, le Marathon, le plus longe, du monde. De ah. langste marathon van ja, ja, de wereld. Dat, terwijl ze allemaal 42, zoveel kilometer zijn. Ja, maar deze maar... gaat langs 50 wijnkastelen. Oh. Dus uh, je <laughs> gaat uh, nogal zichtzaggend uh, aan het eind. Weet um... hey, hey, George, is, je Dat je is nog wel steeds... een, uh, een marathon naar mijn hart. Ja precies, nee, George doet <laughs> nog steeds aan windsurfen. Ook aan kitesurfen. En daarvoor gaat hij uh, niet alleen op Zandvoort, maar ook op Bonaire. Ja, Bonaire, dat uh, is een heel mooi eiland. Wij ja, kwamen daar, daar een keer Het uh, voelde alles. als thuiskomen... als een oude jas die precies paste. En toen dachten we van, hé, hey, wat is dit? Het, uh, je kan daar perfect onthaasten... En het grappige is, het heeft ook wel een beetje die mentaliteit en die sfeer van Zandvoort. Geïsoleerde ligging, een bepaald type mensen die op zoek ja. zijn naar vrijheid. Zeker. Dus heel veel van onze Zandvoortse strandpachters, die kom je daar tegen. Daar rond, kom je daar tegen de en er is ja. ook een heerlijk baantje daar waar je perfect ja, kunt. Lakbeen. Dat is kniehoog water, ja. Ja. daar kun je geweldig uh, surfen en uh, uh, windsurfen dus. En daar zitten ook uh, een, twee strandtentjes, ja. denk ik, ja. die, die door Nederlanders ja. worden uitgebaat. Heel leuk. En Jullie uh, voorliefde voor Bonaire leuk, maar er is maar één eiland waar je echt naartoe moet. saint Martin. saint Maarten. Goed uit. Maar dit is een heel mooi lyrisch nummer. Ja, je hoort hem al op de achtergrond. Heerlijk nummertje, oud, heel bedoosdeld. If I give up the sea, I've been saving. To some elderly lady, oh man. Am I might be a good boy, am I your pride and joy. Mother, please, if you please say I am.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 Nothing sweeter than wine. Nothing physically, recklessly. Oh.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 All right. Oh, Nothing Rhymed. Wilber Dost-Solven. Het is gewoon een prachtig liedje. Mooi, die... schitterend. Ja. En hier is een nieuwe gast aangeschoven. Ja, met 32 kaarten in zijn hand. Klaverjassen. Ga je gang, go. Nou, bedankt, Henny. Ja. Ja, want Henny vraagt dat expres aan mij... omdat ik er helemaal niets van weet. Maar, u wel? Ja. Uh, de Ons Genoegen is een klaverjasvereniging... hier op Zandvoort... die uh, al de nodige jaren uh, bestaat. En ze zijn ooit eens met uh, 60 uh, leden begonnen... En Uiteindelijk uh, gaat de leeftijd omhoog. En de jeugd die uh, heeft het uh, veel drukker met uh, allerlei apps. En weet ik veel. Maar Klaverjassen is er eigenlijk niet zo gek veel meer bij. En uh, gezien de leeftijd toch allemaal rond de 90. De, de jongste is 67 en de oudste is uh, 93, 93. Dus uh, ja... Het wordt eigenlijk iets wat op zijn eind gaat lopen. Yeah. En dat hoor je wel van meerdere uh, verenigingen. Want er zit, in Noord zit er ook op de donderdagavond de club. Nou ja, die hebben dan ook nog vier tafeltjes. Maar ook allemaal in de negentig die mensen. Op de Noord is, is Zandvoort dus ook. Ja, ja. Dat ja, begrijp op, ik. Maar, maar waarom, bij pluspunt. Kunnen, bij... jullie, kunnen jullie die niet samen dan? Nou, dat is het punt natuurlijk. Dat hebben we wel eens gedacht. Maar de mensen die bij de krocht komen, bij uh, Theo... ja, die gaan natuurlijk niet helemaal naar het pluspunt in... Uh, <lacht> in nou, dan, helemaal, dan, moeten we, dan, moeten we, dan moeten we toch een middenweg zien te vinden, <lacht> ja, lijkt mij. wat ik begrijp is dat u bent op zoek naar klaverjasleden nou ja, voor uw club. Als er nieuwe uh, of mensen zijn die geïnteresseerd zijn om uh, te komen klaverjassen... Dat is altijd op de donderdagavond. En ja. om acht uur starten we. Uh, er is alles gesproken van. Een kwartiertje later, half uurtje later. Ja, dat zou wel kunnen. Maar de mensen zijn op leeftijd. Dus die willen toch eigenlijk nog liever. eerder starten dan uh, later. Maar en... goed, dat, dat, dat uh, is allemaal nog bespreekbaar. Eerst maar eens leden werven, toch? Ja, Johan ja. en Lisa Evelens, ja. Die doen er. De... Alles aan om leden te krijgen. Ze hebben er nu nog 19, maar dat is echt erg weinig. Ja. Dus uh, alle mensen in Zandvoort... die geïnteresseerd zijn in Klavias... u heeft het gehoord in de krocht op... donderdagavond, donderdagavond 8, 8 uur. uur. En dan starten we in september... en gaan door tot uh, mei. Tot en kunnen ze, mei. kunnen ze zich nog ergens opgeven bij iemand? Kunnen ze contact opnemen? Met, uh, met, met, met, met, ze mogen me bellen. Ja? Dat is uh, 023... 57... 180, 70. Ja. Ja. Maar ook in het programma, ze, programma... ...boekje van Zandvoort... ...staat Lisa Evenleens en de, daar staat een telefoonnummer bij. Dus dat okay. is allemaal wel... Wat ja, de... Dank voor uw komst. Hartstikke goed. Nou, Heel fijn dat dank. ik. We uh, hopen dat hier, u wat leden... Uh, ...kunnen werven voor u. Ja, fijn uh, dat ik hier... Uh, ...mijn woord heb mogen doen. En dat ik uh, wens u nog veel... Uh, Plezier Grond. en vreugde met. Maar ja, Gaat jullie lezen. zijn ook op zoek naar mensen, had ik gelezen. Dat zou bij ZFM, nou dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Maar dank goed, dank u wel. Succes. Helemaal goed, dat. merci hoor. Tot ziens. Pas op ja. die afstand. Ja. Goed zo. Uh, muziek, uh, Charles, wat heb je staan? Ik heb weer een keuze van onze gast en dat is uh, Light Up uh, van Major Laser. <middels> Baby, yeah, I know you been like that Got it like a that baby Should have said you're wicked like that Er wordt gesproken over muziek in de Watertorensport. Dat komt omdat George Polman onze gast is. En de laatste plaat was voor hem eigenlijk... hij zag zijn kinderen alweer voor zich heen en weer en op en neer springen. Ja, tegenwoordig nemen mijn kinderen mij mee naar Ping-Pop En dan uh, nou, kom je natuurlijk allerlei dingen tegen... waar je vrolijk van wordt, zoals dit. Jij bent zandvoort architect... maar je hebt natuurlijk ook te maken met een club als HFC. Daar gaan we het zo over hebben. Want ik heb aan de telefoon die in de auto zit... de secretaris van de Koninklijke HFC... En dat is Elko van Ravenswaaij. En Elko, waarom hebben we jou gebeld? Om jou te feliciteren met het geweldige succes van de Koninklijke HFC... en ook van AFC bij de KNVB. Want die zitten in hun schulp. Terug in hun schulp. Ja, dat, ja zo kun je het zeggen. Ik moet zeggen, eh, HFC is natuurlijk een van de clubs... die als eerste begonnen is, een paar jaar geleden al... met verzet tegen die plannen om... ...van amateurclubs, profclubs te maken... ...want we zijn gewoon geen profclub we zijn een amateurclub. En dat heeft lang geduurd... ...en het heeft uh, de KVB ook lang geduurd... ...voordat ze zo ver kwamen dat ze inzagen... ...dat ze misschien wel niet het juiste besluit hadden genomen... ...om volgend seizoen 13 profspelers in dienst te hebben... ...bij een amateurclub. En dit jaar zijn het al acht. En uh, ja, het lijkt voor iedereen heel ver weg... ...maar het betekent gewoon als je niet aan die eis voldoet... ...dat is de licentie-eis... ...dat je punt in aftrek krijgt. Ja. En AFC is dit offensief begonnen... samen met AFC en Amsterdam... daar zijn we ook heel goed bevriend mee... Uh, wat we constateerden is... dat er een heleboel clubs dachten... van nou, het zal zo'n vaart niet lopen... Uh, en op 14 december kregen we natuurlijk allemaal een brief... tenminste de clubs die geen... Uh, profcontract hadden ingediend bij de KNVB... van jongens jullie krijgen puntaftrek... toen zijn er gelukkig uit het hele land... Uh, vooral uit de derde divisie moet ik zeggen... Uh, clubs geweest die hebben gezegd... wacht even, dit gaat niet goed... Uh, HFC heeft om praktische redenen of pragmatische redenen wel profcontracten achter ingediend, Omdat we eigenlijk wel vertrouwen hadden in een goede afloop van dit dossier Maar geen zin hadden in puntaftrek Want daar werken onze jongens echt veel te hard voor iedere zaterdag en zondag uh, En toen is er een heel proces geweest Want je moet het met elkaar eens worden En je praat tegen de KVB, En je praat met clubs die eigenlijk al profclubs zijn Zoals Katwijk en Spakenburger en Die zeiden van joh, uh, geen gezeur, gewoon die profcontracten nou, uiteindelijk is er afgelopen dinsdag een bondsraad geweest. Daar zitten alle bobo's, dus 30 namens de amateurclubs in Nederland en 30 namens de profclubs in Nederland... onder voorzitterschap van Michael van Praag, zitten bij elkaar. En toen is de KVB in zoverre door de bocht gegaan dat ze hebben gezegd... nee, dat plan met al die profs, met 13 profspelers, dat gaan we uh, niet uitvoeren. Het worden er volgend jaar vier... Uh, als het puur om het principe gaat, zijn we nog steeds niet helemaal blij, hè, want we hadden liever nul gehad. Maar ja goed, uh, soms gaat het zo in het leven. Een van de mooie dingen voor HFC is dat we uh, een lager aantal profspelers uh, op de loonlijst hebben, omdat we een goede jeugdopleiding hebben. Daar word je voor gecompenseerd. Ja, je bent nummer drie van Nederland, dus dat scheelt wel hè? Ja, dat scheelt. En we hebben natuurlijk in uh, eerst in 2014 hebben we de, de, de rines Michels Award gewonnen hè, voor de beste landelijke jeugdopleiding. Toen werden we in januari, februari 2015 werden we een regionale jeugdopleiding. Dat betekent dat de KNVB hoge eisen stelt aan je trainers, je training en alles. Uh, daar zijn we nog steeds trots op. En daar wordt zwaar in geïnvesteerd. In, in mensen en ook in geld. En kijk, de hele agenda van de KNVB heet natuurlijk winnaars van morgen. En, en ja, dat heeft natuurlijk alleen maar zin als je in jeugd investeert. En dat is precies wat HFC wil. En doet. Goed... En, en, en doet. En doet. En doet. En doet. We hebben goede jeugdhaftallen die allemaal op een hoog niveau spelen. Met uh, allemaal eigen jongens. En het is voor de Haarlemse gemeenschap natuurlijk het leukste wat er is... als je straks naar Haarlemse jongens zit te kijken die in HFC geen spelen. Ja. Of het nou de zondag één is of de zaterdag één. Uh, en natuurlijk om het niveau te handhaven uh, kun je dat niet alleen maar met eigen jongens doen. En zo reëel moet je ook zijn als je ambitie is om op dit hoge niveau te spelen. Het is één niveau onder de Jupiter League. Ja, dan, dan heb je af en toe natuurlijk jongens van buitenaf nodig als versterking. Als er jongens geblesseerd zijn of weggaan. Maar het gaat de goede kant op. We zijn er nog niet. Hè? De hele, het hele systeem van de KNVB, uh, dat wordt nog een keer geëvalueerd. En we gaan kijken, ja... Maar voorlopig hebben jullie een heel belangrijke overwinning gehaald. En dat kijken naar, uh, naar Haarlemse mensen die in HRC in het eerste spelen... gaat dan in de toekomst gebeuren op een heel nieuw complex. Want er is, we hebben George Polman, de architect uit Zandvoort, hier te gast. Die heeft een heel mooi plan ingediend. Vertel eens. Kijk, uh, Elko is natuurlijk een bestuurder. En uh, bestuur kijkt naar de toekomst. Um, krijg je allerlei eisen voor je kiezen van de KNVB... Dan moet je natuurlijk daarop anticiperen. Uh, HFC heeft de afgelopen jaren heel goed gevoetbald. Steeds beter gaan voetballen. Steeds hoger uh, gaan spelen. En dan krijg je natuurlijk um, eisen van de KVB... ten aanzien van het aantal kleedkamers. De afstand van de kleedkamers tot de velden. Uh, hoe een scheidsrechter zonder het publiek te kruisen naar het veld kan komen. En dat lijken simpele regels. Maar in zo'n bestaand complex. Hè, je moet je voorstellen, Hfc, koninklijke HFC is de oudste voetbalclub... Van Nederland. Daarbij zit ook nog uh, de tennisvereniging en de cricketvereniging op hetzelfde complex. Maar niet meer, de cricket is, de cricket, cricket is, cricket weg, ja. cricket is weg. Maar dat zijn ook dus uh, de oudste verenigingen van Nederland. Uh, ja, heel bijzonder complex wat op een bepaalde manier zo gegroeid is. Met allerlei historische tradities zoals de nieuwjaarswedstrijd. En daar kan je natuurlijk niet ruksigloos allemaal nieuwe regels op projecteren. Uh, wat Elko zegt, de jeugd is het belangrijkst. Je hebt daar ook een G-11-tal uh, voor ja. gehandicapten... Uh, dat is de, de sfeer en dat is zeg maar het DNA van de club. En dan kan je wel zeggen: van ja, club, uh, jullie spelen nu zo goed. Je moet 13 profspelers in dienst nemen, maar dat hoort helemaal niet bij die club. Maar Elko, vertel eens over het plan. Wat vind je er mooi aan? Ja, ik heb het plan van George, heb ik natuurlijk uh, een paar jaar geleden al gezien. En dat, ja, weet je, als we een grote zak geld hadden, zouden we het morgen doen. En dat is natuurlijk, als je in het bestuur zit, natuurlijk wel een van de dingen. Uh, ja, we moeten gaan verbeteren. Ja, we moeten naar de toekomst kijken. Ik bedoel, uh, we willen over 30 jaar, 40 jaar nog... Uh, dat onze kinderen en kleinkinderen daar bij HFC kunnen voetballen. Uh, en en dat, dat gaan we ook doen. Hè? Er zijn echt dingen die uh, ja, uh, best wel opgelapt mogen kunnen worden. Maar je hebt oplappen en natuurlijk heel nieuwe dingen beginnen. Voor heel nieuwe dingen zitten we op dit moment... Uh, natuurlijk ook heel serieus naar financiering te kijken. Want we hebben het niet over een paar duizend euro als je het complex... Uh, helemaal rijp wil maken voor uh, de komende 10, 20, 30 jaar. Ja, je hebt natuurlijk ook een bepaalde ruimte tot je beschikking. En dan moet je gaan kijken hoe kan je die zo goed mogelijk gebruiken. Dus wat nu prioriteit heeft zijn natuurlijk de velden. Uh, met met goede kunstgasvelden kan je natuurlijk uh, een hoge frequentie van spelen uh, hebben. Ja. En meer leden aannemen. Ja, nou ja, precies. We hebben natuurlijk een ledenstop al... Uh, een van de problemen is dat we, die we hebben is natuurlijk dat de capaciteit om te trainen is natuurlijk met 2,5 kunstgrasveld niet groot genoeg. Voor, voor de, we hebben 1300 jeugdleden, we hebben daar nog eens 350 seniorenleden bij. We hebben geen voetbal, we hebben walking voetbal voor 60-plussers, we hebben meidenvoetbal. Ja, weet je, kom maar binnen met je knecht, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel kunnen huisvesten. En dat, en dat is de uitdaging. Laat ik het, even, het klinkt een beetje cliché, maar dat is natuurlijk wel een de uitdaging. Uh, we zijn natuurlijk ook in gesprek met de gemeente Haarlem. De, de, de grond waar we zitten is van de gemeente Haarlem. Uh, en daar zitten we natuurlijk heel netjes te praten om te kijken of zij ook mee willen doen eigenlijk aan de ambities die wij hebben voor, voor die mooie plek in Haarlem. Uh, we zijn op dit moment, vinden wij zelf, uh, een van de mooiste clubs in de hele 023-regio. En misschien nog van het land. Maar Absoluut goed. van het land, uh, Elko. <laughs> ja, maar... Je mag best maar, een beetje trots zijn, uh, Elko. Ja, de plannen van George Polman heb ik gezien. Het ziet er echt, ja, ik bedoel, marge brengen. He, ik bedoel, het, ziet het ziet er prachtig uit. En, en dat is ook onze inzet, dat we op dat ja, hoge ambitieniveau, want dat is het wel. Hè, ik bedoel, qua uitvoering en qua financiering, dat we dat gaan halen. Ja, Het is een masterplan, hè? je moet het in stapjes ja. doen. Ja. Ja. En de KNVB barst van het geld en die legt ons allemaal verplichtingen op. Want de, dit nieuwe plan van George, dat moet eigenlijk omdat de eisen van de KNVB in die richting gelden. Waarom betaalt de KNVB niet mee? Ja, de KVB heeft de 3.000 voetbalverenigingen die lid zijn. Hè? Uh, dus, uh, en dan kun je wel de oudste zijn. En, en, en in onze zin. <laughs> maar ja... weet je, de, de, Een van de directe eisen die we hebben... is dat er volgend jaar uh, een lichtinstallatie... rond het hoofdveld moet komen voor die wedstrijden. En dat heeft ook te maken met uitzendingen van Foxport. Ja. ja, weet je... Dan krijg je dat, Alles kost geld helaas. En niks gaat vanzelf. Uh, dan heb, heb je het ook snel over een investering van 80.000 euro. En daar zitten we natuurlijk ook met de gemeente Haarlem over te praten. De, de KVB zal niet snel de, de portemonnee trekken. En dat, dat begrijp ik ook wel, want je kunt het niet bij de ene doen en bij de ander wel. Nou, dat wij zijn de oudste, we zijn de beste, ja. de grootste bijna. Kom op met die zenten, Ja. Maar... Maar en jij... koninklijk, ja. hè? Er is ja. maar één koninklijke club, hè? Ik ben ik helemaal een beetje eens, maar jij zet nu uit vanuit Zandvoort... en dan heb je ook natuurlijk een prachtige club, weet je wel. Die, die hebben ook wel hun, hun, hun, hun wensenlijstjes. En dus dus dat, dat begrijpen we, weet je wel. Bedoel, uh, uh, we moeten als HFC ook kijken, wat kunnen we zelf? Wat kunnen we zelf doen met, met, met sponsors, met, met ouders, met, met uh, financiering. En dat, dat, dat is een plaatje, wat ja, dat, dat kost heel veel kletsen uh, met elkaar en heel veel vergaderen. Maar de ambitie is er, dat is duidelijk. Ja. Ik wil je in ieder geval van harte feliciteren met jullie succes. Dankjewel, Henny. En uh, ga zo door, joh. En met de ledenvergadering vanavond? MVA, ja, want... de ja. En morgenmiddag om drie uur spelen we tegen de nummer twee uit de tweede divisie, hè, GVVV van John de Wolf. Ja, en dan wordt morgen AZ-kampioen, want wij winnen van GVVV. Die kans is groot en het is, uh, het is mooi weer, dus ik zou tegen iedereen zeggen: kom lekker kijken om drie uur op de Spanje te slaan. Ik, ik hoor dat jij zo goed kan zingen. Dankjewel, dat doen we de volgende keer. Er ja, is maar... De <laughs> en? <laughs> ene club in het land. <laughs> ja, zo is het. Dankjewel Elko. dankjewel Elko. Graag gedaan, succes verder. Hoi. Bye. dankjewel. Bye. Scrupule. Je te ferai mourir sans mort, j'ai fait mon plan de crépuscule je ne les fais pas crier encore, Roy oh, le païen, le pauvre diable. Te passe La mort me tire Par les cheveux Vivre Vivre Mais sans soleil Mais sans été Vivre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 Komt vanzelf weer voor elkaar. Le Père Hugo Moi que ik pense pas l'histoire Je manque d'esprit pijn. Ik ben Ik nog de pijn. Ik zwarte schaap, je Ik ben Ik blijf nog lang Ik nog langer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 Fantastisch nummer. En we gaan altijd in uh, het programma De Watertoren Sport één keer aan onze gast vragen wat hij van een bepaald nummer vond. En ik wil graag van je weten, George. Hoe vind je het? Ja, een prachtig nummer. Vivre sans soleil, sans été, hè, Zonder zon en zonder zomer. Da daarom gaan wij altijd uh, naar Bonaire. Daar is altijd zon en uh, zomer. Maar als je nu naar buiten nee. kijkt, weet je ook niet wat je ziet, hoor. Nee, dit is ook prachtig uh, dit ja? weer. Ja. Maar, de zanger was niet Ramse Chaffee. Nee. Hoe vond je hem? Ja, ik vond het heel mooi, de weemoed. Uh, weet je, mijn vrienden, laat me gewoon gaan. En, uh, ik heb het niet makkelijk, maar ik moet gewoon door. Heb, heb je enig idee wie die zanger is? Nee. Jij wel, hè? Uh. Ja, en dan kijk ik richting Charles. Ja, uh, <laughs> ja maar want die staat, uh, die staat er blozen achter. Ik ben een duif met zangzaten. Het, het is zo natuurlijk. Ja, Sven, ja, ja. ja. ja. Dit is nou, ik, uh, zeg, ik mag heel eerlijk zeggen dat ik Sven met name op het saxofoon uh, een, een, ja, een talent vind, eigenlijk. Beter dan een maar dat is mijn idee. Oké, okay, nou ja, dat mag allemaal. Ieder, ieder zo zijn, zijn mening en smaak. Uh, ja, Sven die, uh, combineert die sax dan ook met zang, Want dan zingt hij bijvoorbeeld uh, uh, Baker Street van Jerry Rafferty. En dan blaast hij die saxofoon. Maar hij speelt ook viool, hij speelt ook gitaar, hij speelt ook toetsen, hij speelt ook trompet. En hij is autodidact. En uh, zijn stembereik is vier octaven. Dus uh, hij kan ook Barry Gibb uh, <laughs> imiteren als het moet. Ja. Heel goed. Um, nu Joop toch aan het woord is... Uh, gaan we het natuurlijk hebben over Zandvoort. Sport in Zandvoort, Joop. Ja. Zal ik met een berichtje van hem beginnen? Dat Doe dat leuk. maar eens. Want uh, onze gast van vandaag heeft daar ook alles mee te maken. Het circuitpark Zandvoort wordt komende zondag gedomineerd... door een recordaantal van 14.000 hardlopers... Tijdens de Runners World zandvoort Circuit Run. De snelste renners lopen dan met meer dan 20 km per uur. door de Tarzan-bocht en over het strand. Drievoudig kampioen Bashir Abdi verschijnt opnieuw aan de start van de 12-kilometer-run. Ja, die man is geweldig. Dit is dit, maar dit zijn toch stukken, jongen. Dan krijg je de, de, ik heb de koude rillingen over mijn rug als ik dit lees: 14.000 hardlopers. Ja, en het is ook. Nou, er doen er niet 14.000 aan die 12 kilometer mee, hoor, Maar in nee. totaal. Uh, maar het is ook één lang lint wat je ziet vertrekken vanaf uh, de, de pitstraat. Het circuit langs en dan onder de tunnel door richting het strand. Je kan er ook niet doorheen. Als je één keer op het circuit bent, uh, op de pit zeg maar... dan kom je er voorlopig niet uit. Dat kan je wel vergeten. Het is één drom mensen, uh, groot en klein, oud en jong... Uh, maakt niet uit dat achter elkaar daar loopt. Heel fascinerend om dat te zien. Luister, hij heeft natuurlijk al lang door dat uh, Joop van Nes van de Zandsvoortse Courant aan het woord is. Jij moet heel erg dankbaar zijn dat een man als George Polman met zijn Rotarians uh, dit heeft gedaan. Ja, niet alleen dit. want, ik vond het, want We hebben het ook over gehad over het Zomerzotte Festival. Dat was ook grandioos. Super, daar heb ik ook over mogen schrijven. Maar ja, dit is, uh, iemand met een sporthart moet dit mooi vinden. Dat kan niet anders. Geweldig. Ja, dat is echt super. Ben, heb je het wel eens gezien van dichtbij? Uh, ja. <laughs> <laughs> ik ben er zondag ook, hoor. Oké. Okay. Maar uh, ne, ja, het probleem voor mij is natuurlijk... dat ik altijd in het weekend uh, op de voetbalvelden moet ja, zijn. Ja, ja, ja. Dus, ja maar uh, die stand van het is op zondag. Ja, maar dan moet ik er ook zijn. Ah, kom op. Die ja. kleine keer speelde toch op zaterdag? Nee, maar ik heb een eigen team, hè? Ook dat, dat weet ik Senior, niet. Dat ik hoor. Ik train toch ook de senioren? Oh, dat weet ik. Ik dacht ja. alleen de, de jeugd erin. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar daar maakt ik verder niet uit. Don't. Heeft hij een kans? domt. Ja, wat is er mee? Nou, heeft hij een kans zondag? Ja, altijd. Ja? Uh, die die die, West -West -lopers, die lopers starten sowieso als eerste. Die hoeven niet door die drom heen. En uh, dan moet de laatste nog vaak vertrekken. En dan komen ze alweer binnen. Zo? Dus, dus, ja. dus Het is echt... Nee, dat klopt. Met onze VIP-lopers mogen wij starten in het startvak van de topatleten, zoals Leuk, ze dat noemen. Ja. En dan sta je dus direct achter ze. Nou, dan, dan zie je ze dus even een halve minuut. En dan zijn ze uit het zicht verdwenen. Die lopen gewoon twee keer zo hard als jij. Kun je een paar namen noemen van mannen die morgen de poed binnenbrengen? Um, qua sponsoring? Ja. Um, nou, we hebben gewoon een aantal bedrijven die ons sponsoren. Die schrijven gewoon tien lopers in... Nico Seinstra van Sopro die sponsort ons ook met de afterparty bij Laurel uh -huh. en Hardy. Uh -huh. Dus het wordt gewoon de hele dag uh, heel gezellig. Uh, Centerparks, dat is heel fijn. Die stellen altijd een bon ter beschikking van 400 euro voor degenen die hebben ingeschreven tijdens de inschrijving geld hebben overgemaakt. Dus daar wordt een naam uitgeloot en die krijgt dan die bon. Leuk. En hetzelfde doet uh, DFD Seaways met een overtocht naar Newcastle en terug. Hartstikke leuk. En er is natuurlijk geen enkel probleem als mensen dit weekend meer willen geven dan dat je normaal gewend bent. Nee, zeker niet. Uh... Want die ziekte van Duchenne is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, nee, heel, op Kinderen die, uh... worden vaak niet ouder dan 25. Op de website van Duchenne staan uh, alle gegevens. Wat heel leuk is dat ze uh, dit jaar zelf ook een activiteit hebben. Dat is dan een rolstoelrun. Ja, geweldig. En uh, die is 790 meter. Die begint uh, om half elf op zondag. En zij zeggen van ja, 790 meter. Omdat dat spiereiwit. Die, die strofine spiereiwit. Uh, wat alles kapot maakt van die spieren. die bestaat uit 79 deeltjes. Dus vandaar uh, 790 meter. Wat, ik, ik, ik noemde straks. Uh, of eerder in de uitzending. Proxofim. Hè? Nou, blijkt dat. De, uh, de meeste ziektes ontstaan. doordat cellen tegen elkaar aanklonteren. En dat proxofin. dat maakt die cellen weer los van elkaar. Het zou. Het zou een prachtige oplossing kunnen zijn voor deze vreselijke ziekte. Ja, het is echt verschrikkelijk. Uh, rond een tiende levensjaar krijgen de meeste kinderen al uh, problemen. En dan uh, met, met lopen, dus dan raak ik ze afhankelijk van een rolstoel. Steeds moeilijker om armen te gebruiken. Dus ook met eten moeten ze dan uh, geholpen ja. worden. Ja, en uiteindelijk dan zijn je spieren te zwak om adem te halen. Dan moet je aan de beademing. En uh, tot slot is het dan de hartspier die het uh, begeeft. Dus uh, zondag niet alleen de deelnemers, maar ook de mensen die langs de kant staan. Uh, hoe kunnen die hun geld kwijt voor dit fantastische doel? Uh, nou, kijk gewoon uh, naar de Duchenne Parents Project op uh, de website. Die kan je zo googlen. Uh, er komen ook uh, collectebussen te staan. En uh, mensen kunnen altijd contact opnemen <coughs> met onze Rotary Club. Ja. We hebben een stichting. En uh, die heeft altijd plaats voor initiatieven. Joop. Wat een fantastisch iets. Ik ben echt diep onder de indruk van wat die Rotarians hier in Zandvoort doen. Ja, super. En uh, ze doen het niet alleen voor, uh, voor de Duchenne... want ook een gedeelte van het geld gaat naar lokale goede Local, doelen. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. En dat uh, uh, uh, is gewoon een goed clubje, laten we het zo zeggen. Een clubje? Een <laughs> clubje? <laughs> ja, we moeten ons ook niet te veel uh, eer toekennen. We ja. zijn een soort smeermiddel. Wat wij doen is dingen signaleren. En dan met de contacten die we hebben binnen de samenleving... Proberen we ja, iets voor elkaar te krijgen. Uh, wij hebben het toevallig goed. Gewoon, uh, je bent in staat om hard te werken. Je hebt een opleiding. Je kan dingen voor elkaar krijgen. Maar niet iedereen heeft die kans. Ik nee. zie het nu met mijn eigen kinderen. Uh, pas achteraf. Nu je heel erg je best hebt gedaan om ze op te voeden. En het allemaal gelukt is. En ze zijn aan het studeren. Hoeveel mazzel uh, die kids eigenlijk gehad hebben. En dan zie je ook om je heen in het dorp. Uh, de jongetjes ook waar ze mee gevoetbald hebben. Het gaat niet allemaal uh, zo makkelijk. Dus als wij iets kunnen doen met de kinderen van Pluspunt of uh, andere kids om ze ook een keer een leuk uitje te bezorgen. Het is een kleine moeite. Maar voor die mensen is het heel belangrijk. Ja, absoluut. En we wonen met z'n allen in dit mooie dorp. Dus als je elkaar een beetje kan helpen, dat is natuurlijk toch prima. Ik zeg chapeau. Heel we, goed. Gaan je... <laughs> we gaan het hebben over... Sport in Zandvoort. We gaan het hebben over Zandvoort voetbal. Ja. Want Joop, schande. Arsenal uit, 0-0. Ja. Wegkans ja, om kampioen worden. Ik heb van de al gezegd dat het een hele zware wedstrijd zou worden. Jawel, maar je gaat toch maar, niet met zeven banen lopen verdedigen. in zo'n nee, wedstrijd? Nee, nee, Dat hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Maar als, als je dan gelijk speelt... Dan, dan heb je het misschien goed gedaan. Maar als je wint, dan sta je nog maar drie punten van VVC... dat we vorige week verloren heeft in IJmuiden. En ja. behoorlijk ook zelfs. Ja, IJmuiden doet goed, hè? Die ja. De, o, de verrassende voor, ploeg. Uh, Zandvoort had de eerste wedstrijd van het seizoen... dat speelde ze in IJmuiden... En dat was normaal gesproken een gewonnen pot. En die verliezen ze gewoon met 3-2. En dat was eigenlijk een, voor mij een indicatie dat Amuiden dit jaar een team is om, om in de gaten te houden. En dat blijkt ook wel in de stand van de, van de competitie op dit moment. Um, Zandvoort staat tweede, maar in plaats van drie punten zijn het er nu vijf geworden. Ja, en die twee moeten nog tegen elkaar, hè? Cartier Ze moeten en, het tegen elkaar. Uh, Jongen, de kansen waren zo groot. Ja, absoluut, ja. ja Zou ja. het feit dat Justin Luitenaar een minuut uh, uitviel hebben meegespeeld? Nee, dat denk ik niet. Uh, Justin heeft gescoord vermogen. De scoord vermogen zit voorin. En uh, uh, Justin Daan is geblesseerd. En het, ik mag het misschien niet zeggen, maar hij maakt wel tot nu toe al 23 doelpunten. Hij staat bovenaan in de boxerslijst van die klasse. En, en die mis je, absoluut. En hoe erg is het? Dat is de vraag. Ja. Dat moet je altijd afwachten met een blessure natuurlijk. Maar wat Justin heeft, die heeft uh, zijn lies verrekt. Hoe dat gaat, dat weet je ook niet. Maar, uh, Normaal zes weken, Ja, in principe wel. Maar je kent die jonge jongens. Ik heb het zelf gehad als ik met basketbal door mijn enkel ging. Er staat ook zes weken voor. En twee weken loop je weer te ballen. Dan ben je gewoon dom bezig, denk ik. Dat ja. zie ik nu pas weer als volwassene. Ja. Maar uh, ik hoop dat het, dat het meevalt. En weet je wat Jesse heeft of niet? Nee, geen idee. Ja, ja, ik weet het wel. Je heeft uh, hemstring verrekt. Ja. Hoe dat... Ja, het kan gescheurd zijn. Het kan verrekt zijn. Dat is ook een beste hoor. Goed, mooi gespeeld stand voor thuis. Om half drie tegen VVA de Spartaan. Ja. Dat mag toch niet een probleem zijn. Nee, dat lijkt mij ook. Lekker ja. op de aanvalspeler. Nou Allewel, vorige Deuvel. week heeft VVA de Spartaan heeft ja. goed gepasseerd. Ja. ja. Maar... Dat, uh, ja, maar dit, dit moet kunnen. Je, je kan nu alleen nog maar... Kan je het halen als je aanvallend gaat voetballen... en uh, iedere wedstrijd wint. Je hebt er zelf bij gestaan. Je hebt er zelf aan een, aan, aan Laros de Heuvel gevraagd te ja. trainen. Waarom speel je met de punt achter thuis? Ja. Nou, dat doet hij altijd. Zegt ja, je. maar dat moet hij morgen is, maar niet doen. Ik hoop het. We gaan naar de andere sport. Want, uh, nou, er is jij, nog genoeg. Uh... Jij hebt natuurlijk weer <laughs> een fantastische wedstrijd gezien, hè? Van basketbal. Harlem Lekers ja. kansloos. Ja, absoluut. Als je al naar de eerste kwart... 10 minuten met 37-7 achter staat. 37 punten, dat zijn vaak uh, een aantal punten wat een, een team in een hele wedstrijd maakt. En Lions maakte dat in de eerste 10 minuten afgelopen zaterdag. En als je dan je tegenstander kan tegenhouden op 7 punten, ja, dat is voor mij een, een indicatie dat, uh, dat het gewoon goed staat. Uh, Lions had ook uh, voor het eerst dit seizoen de 100 punten gehaald. En uh, dat is een traditie in het basketbal. Als je degene die de 100 ste punt scoort, dan. Die uh, neemt uh, voor de volgende training appeltaart mee voor iedereen. Ah, Oké, okay, dus, nee, dus lekkere appeltaart. Even terug naar Zandvoort. Even voor jou, want Jos de Jong geeft me net de telefoon met een bericht van uh, natuurlijk voetbal in Haarlem, wel. Justin heeft meer dan zijn lies verrekt. Oh? Hij ligt er acht weken uit met een scheur in zijn aanhechting van zijn bovenbeen en lies. Zo, zo, zo. Dat is een pittige. Is een acht pittige. weken, dus die speelt niet meer. Dus nou, nou, nee, nou, is, nee, nee, uh, nee. Het nee, nee, seizoen nee, is nee, voorbij. Ja. Einde oefening, ja. Ja, is dus toch wel, je hebt, je hebt hem zelf zien spelen, het, het is toch een, een behoorlijke verdediger, uh, die redelijk snel is, en hij is niet bang. Nee, maar als je, je komt uh, er twee keer tegen. Als je hem op het middenveld zet, heb je veel meer aan hem, en dan gaat hij ook scoren hoor, ja, snelheid. Ja, ja, ja, ja, dus, ja. Maar goed, dat is iets anders, dat hadden we ook al uh, eerder besproken. Trouwens, even terug naar de basketbal. Ron van der Meijen 29, Niels Krabberdam 27, en Jaap van der Meijen 23. Wat zijn dat allemaal voor schutters, joh? Ja, Ja, van, de mij, van de mij, dat is heel dusgevallig. De ene wedstrijd maakt hij de 0... en de andere wedstrijd maakt hij de 20. Dat is de snelle man van Zandvoort op dit leuk moment. Hoor. Samen met Ville Prins. Ville Prins kon niet aanwezig zijn. Maar als je dan een rebound overwicht hebt... en je tegenstander, die heeft geen schot op dat moment... dan gaan die lange ballen gaan gewoon naar Jaap toe. En Jaap die maakt ze wel af. Ja, leuk. Ja, dan heb je 23 punten. Ik heb ook een leuke foto van hem erbij gezet. Uh, dat hij een actie maakte onder het bord... Uh, ja, zo vaak komt hij niet in beeld, maar afgelopen zaterdag verdiende hij dat gewoon. Leuk. Je had ook een heel aardig verhaal in de krant over de Europese racecircuits die in de belangstelling staan van de Formule 1. Ja, ja, ja. ja. Uh, je schrijft daar trad de traditionele Europese racecircuits, die vaak de old school genoemde circuits, blijven hoogstaan in de plannen van de nieuwe eigenaar van het F1-circus, Liberty Media. Liberty Media, ja. Amerikaanse investeringsbedrijf. Wat betekent dat voor Zandvoort? Dat moet je afwachten, natuurlijk. Want Zandvoort is wel een old school circuit. Wat, wat echt hoog gewaardeerd is in, in de racewereld. De faciliteiten die, die worden nu aangepast. Er komt een hele nieuwe uh, uh, racevloer, zal ik maar zeggen. Asfalt. Het volledige circuit wordt opnieuw geasfalteerd. Dat is uh, echt om de buitenlanders uh, te kunnen uh, aantrekken. Want de baan wordt er gewoon beter door. En uh, dan gaat er gaat van alles nog wat gebeuren. Het, het restaurant wat er staat, de lacours. Dat was zo aubollig. Daar dat, dat valt eigenlijk niet over te praten. Dat wordt, wordt helemaal aangepakt op dit moment. Dat wordt gewoon een goed restaurant met mooie terras bij. Aan het lange eind. En er gaan nog meer faciliteiten komen. En dat heeft allemaal te maken met de nieuwe eigenaren van het Circuit. Eh, onder andere dan Prins Bernard natuurlijk. Die eh, gewoon Zandvoort... Eh, het circuit van Zandvoort weer internationaal op de, de agenda wil zetten. Ja, dat zou fantastisch zijn, want ja. zeg je Zandvoort, um, dan zeg je circuit. In, ja. in ieder geval ja. mijn generatie. Ik heb het wel eens gezegd, ik, ik heb zelf een jaar in Zuid-Afrika gewoond. En als ja. je dan nou ergens komt: van, waar kom jij vandaan? Ja, Nederland. Oké, okay, waar vandaan? Zandvoort. Oh, van het circuit, van de Formule 1, weet je wel. Ja. En dan zit je toch 9000 kilometer hier vandaan. Ja. Of Kruiven. Ja. ja, maar die was toen nog niet. Ze, ze nee. zeggen niet daarmee mij van, van ZSC. Sorry. De? Dan zeggen de mensen niet, je bent van ZSC. Nee, nee, nee. nee. Maar ze hebben zich wel gehandhaafd. Ja, ja knap. Uh, drie jaar geleden waren ze ook al uh, gepromoveerd. En dan ze, uh, het liniairect gingen ze weer terug. En vorig jaar is de promotie weer geweest. En uh, ze hebben zich gehandhaafd dit jaar. Op de achtste plaats. Uh, dus onderin, zeg maar. Want er zijn maar tien ploegen die meedoen. Maar ze blijven erin. En uh, ja, dat is voor een hele kleine club uh, is toch belangrijk in de eerste klasse. Uh, het eerste damesteam is het enige team van de hele vereniging. Er is geen jeugd, er is geen opvang. Uh, als uh, dames geblesseerd zijn, kan je niet meer uh, op een beroep doen op andere speelsters. Uh, dus uh, ja, een knappe prestatie van uh, Joop Bouwkens met zijn team. De gast van vandaag is een, uh, eigenlijk ook een hockeyer. Hij heeft bij... Uh... De Zandvoortse hockeyclub gespeeld in Heren 1. Later bij de VVV Amsterdam en bedrijfshockey gedaan. Dus uh, die vindt het leuk dat ZHC opnieuw gelijk speelde. Ja, eh, eigenlijk is het jammer. Ik heb die wedstrijd gezien uiteraard. Want soms was het absoluut een hoofdwicht. Maar als je die ballen niet afmaakt, dan win je ook niet. En eh, De tegenstander had snel spelers die eh, de ballen in de diepte kregen aangespeeld... Ja, en dan kom je één op één op de keeper te staan. En vaak ben je dan uh, gewoon als keeper uh, kansloos. We hebben in onze wekelijkse gesprekken het heel erg vaak over de grote talenten in Zandvoort. Ja. Ik noem de naam Britt Wortel. Vertel ja. jij het verhaal maar. Britt Wortel, een, een 19-jarige Zandvoortse. die al vanaf haar 14e in het Nederlands dames ijshockeyteam speelt. De eerste twee jaar mocht ze niet meespelen, maar staat ze wel bij de selectie. Mm -hmm. En die speelt nu gewoon wedstrijden. En uh, ze gaan naar het uh, WK in, uh, in Zuid-Korea. En ze speelt bij uh, Geleen 2, dus een volledig herenteam. Ze is de enige dame erin. Ja, hoe doet ze dat? Heen en weer? Ja, of woont ze nee, daar? Nee, ze woont daar. Ja, ja. En ze uh, komt met vakantie China toe en zo. En. Uh, ja, talent eerste klas. Ik heb hem mogen zien, zien spelen in Amsterdam. En die meid is hard. Ongelooflijk. Maar het is echt een opmerkelijk iets, hè? Een vrouw in een mannenteam. Ja. En dan nog uitblinken ook. Ja. Nou ja, uitblinken in dat team is wat anders. Daar speelt onder andere een 18-jarige jongen bij. Die, uh, die gaat naar Amerika toe, Canada. Uh, dat is gewoon een talent. Maar ze is, ze is een verdediger. Puur zo. En uh, nogmaals, is keihard in, 20 jaar. Was ze twintig al? Ja, oké. Okay. Net een, geworden ook. Okay. Wat een toekomst, ja ja, ja, ja, ja. En al uh, um, bij drie WK's geweest. Ja. Dus ze... dus het wordt het de derde is in Frankrijk geweest. Ze dus is in China geweest. En nu gaan ze naar Zuid-Korea toe. Maar de kans is ook heel groot dat die natuurlijk weggehaald wordt door een of de Canadezen. Ze kon, of... Nou, ze kon naar Zweden toe. Dat ja. heeft ze toen de niet gedaan, omdat ze nog op school zat. Ja. Ze heeft dus eerst school afgemaakt. Ken hem er. En. Uh, uh, die contacten in Zweden zijn er nog steeds, maar ze heeft uh, haar draai nu bij dat herenteam gevonden. Dus, het uh, uh, is toch anders dan dames -team, hoor. neem dat voor mij aan. Ron houdt voor jou de tijd ja, bij, ja, maar je bent er alweer al al dik overheen. Dik over het, het zandlopertje, maar ja. dat geeft niet. Maar we horen op de achtergrond de muziek al en dat betekent dat het de tweede uur er alweer op zit. Maar geen nood deze keer vanaf nu, want we hebben zelfs een derde uur, een lunchuur... Ja. Gaan we doen en als u iets te melden heeft of mee wilt discussiëren over onze sportonderwerpen of leuke evenementen heeft, Zandvoort en omgeving, bel vooral 023 573 03 Dat kan in het derde uur van 12 tot 1. Dus voor wat nu betreft, Joop, dank. Graag natuurlijk. En uh, we zijn zo weer bij u terug. En jullie mogen de uitzending verder, want ik ga weg. Dankjewel. Ja, dan hebben we gelukkig weer een stoel. <laughs> nou, en als het uh, om basketbal gaat of het gaat om tennis, maakt allemaal niks uit. Betty serveert.